11 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. De Schipholtunnel richting Amsterdam is tot 12 uur vanmiddag dicht... vanwege een spoedreparatie van het wegdek. Door het winterweer zijn in het asfalt groeven ontstaan op de A4... tussen de Schipholtunnel en het knooppunt Badhoevedorp. Die worden opgevuld met koud asfalt. Rijkswaterstaat verwacht dat het verkeer ernstig wordt ontregeld... door de afsluiting van de tunnel. Automobilisten wordt geadviseerd om om te rijden via de A5 en de A9... De nacht van vrijdag op zaterdag wordt het wegdek in de Schipholtunnel volledig hersteld. Nederland is vorig kwartaal al in een recessie beland, blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het vierde kwartaal is de economie dus met 0,7% gekropen. En dat is een forse teruggang ten opzichte van het derde kwartaal toen er nog een groei was van 1,1%. Het hele jaar is de economische groei op 1,2 uitgekomen. En de matige economische groei die we in de eerdere kwartalen zagen... is daarmee omgeslagen in een krimp. Er zijn nu twee kwartalen van krimp op rij... waardoor er sprake is van een recessie. Minister Verhagen van Economische Zaken noemt de recessie in Nederland zorgelijk. Het is volgens hem duidelijk dat de economie in een lagere versnelling is geraakt. Het dreigt nu een scenario van langdurige stagnatie, zegt Verhagen. Volgens de minister zal de economie niet vanzelf aantrekken... Hij pleit voor slim bezuinigen en de economie versterken door hervormingen. Het aantal vacatures blijft dalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind vorig jaar stonden er 10.000 minder open dan een kwartaal eerder. In totaal waren het 123.000 vacatures. CBS meldt dat in bijna alle bedrijfstakken het aantal vacatures is afgenomen. In de commerciële dienstverlening was de daling het grootst. En dan vooral in de handel en de zakelijke dienstverlening. Elitetroepen van de Syrische president Assad hebben een wijk van Damaskus bestormd. Volgens een ooggetuige trokken zeker duizend militairen de wijk in... nadat ze alle toegangswegen hadden afgesloten. De militairen doorzochten huizen en arresteerden verschillende mensen. Buurbewoners zeggen dat de militairen op zoek waren naar aanhangers van de oppositie... en leden van het Vrije Syrische Leger, het leger van de opstandelingen. Bij de uitgeverij van regionale dagbladen Wegener verdwijnen 300 tot 350 banen. Dat is zo'n 10% van het totaal aantal arbeidsplaatsen. Wegener wil zich meer richten op internet. Het bedrijf gaat zich concentreren op betaalde producten... zoals apps voor smartphones en tabletcomputers. Ook wil het concern manieren vinden om mensen te laten betalen voor nieuwswebsites. Het personeel van de kranten is vandaag ingelicht. Voorzitter Ron Lodewijks van de redactieraad van het Brabants Dagblad... spreekt van harde maatregelen. 10% van je personeelsbestand, wat er na een jaar niet meer is... Hè? want het moet dit, binnen een jaar moet dit uh, geëffectueerd worden... Ja, dat is natuurlijk niet niks. Dat gaat voor grote onrust en ongetwijfeld ook woede uh, zorgen. Maar ik denk dat vooral mensen vandaag nou eens willen horen... van de topmensen zelf, van uh, wat ze nou uh, in de mind hebben. Wegener heeft al jaren last van dalende advertentieinkomsten. Met een nieuwe strategie hoopt het bedrijf de komende twee jaar 50 miljoen euro te besparen. Het weer vanmiddag wolkenvelden en zon. Plaatselijk nog kans op een kleine bui. De temperatuur stijgt naar 5 graden in het oosten en 8 graden aan zee staat een stevige noordwestenwind. Vanavond en vannacht vanuit het westen regen. AWB verkeersinformatie. U hoort het ook in het nieuws. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is bij de Schipholtunnel maar één rijstrook open. Door het winterweer is het asfalt daar beschadigd Dat wordt nu gerepareerd. Er staat 2 kilometer file, verkeer richting Amsterdam kan omrijden vanaf Knopen de Hoek over de A5 en de A9.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 En u ontvangt een eerlijke rente van 2,7% zonder beperkende voorwaarden. Kijk op asnbank.nl. ASN Bank voor de wereld van morgen. Vara Radio 1. De gids.fm met de Bora Plekkenhorst. Goedemorgen. Dag na dag dringt de strijd in Syrië zich meer aan ons op. En verwarrender wordt het ook, want wie dood wie? Dat president Assad niet veel om de levens van zijn onderdanen geeft was al pijnlijk duidelijk. Maar met de rug tegen de muur pakt inmiddels ook de oppositie de wapens op. Moeten de strijders nu verder bewapend worden zoals de Arabische Liga voorstelt? Het Europarlement bespreekt vandaag in Straatsburg de situatie in Syrië. En ik praat er straks over met econoom Abraham Miro, Syriër van geboorte. De Drie Oper is vernieuwd en omgedoopt tot Ich habe den Dreigroschen Blues. Verslag even Jellema weet er meer van. En Ray Wavers, heeft u er ooit van gehoord? Nou, ik zelf tot voor kort niet, maar vandaag worden deze zuinige lichtmasten toch echt gepresenteerd in Heerlen. En wilt u ook uw licht opsteken? Surf naar de gids.fm. Ondernemers en rijken betalen te weinig belasting. Zeker als je het vergelijkt met de belasting van mensen in loondienst. En dat moet dus anders, vindt Ed Groot. Hij is Tweede Kamerlid voor de PvdA. En dat zegt hij op de dag dat de Tweede Kamer praat... over de belastingplannen van staatssecretaris Wekers. Ed Groot zit in de studio in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben een werknemer, ik betaal netjes belasting... en nu dreig ik de gekke Henkie van de BV Nederland te worden... zo zegt u vanochtend in de Volkskrant. Nou, dat moet u toch even uitleggen. Nou ja, dat is, dat is wel een beetje zo. Kijk, eh, werknemers betalen een heleboel belasting. En als je het hebt over ook de beter betaalde werknemers... vanaf 55.000 euro... Uh, gaan die 52% betalen. Ja. Als je dat vergelijkt met uh, ondernemers... die hebben tot betalen tot 2 ton... als ze een BV hebben, betalen ze 20%. Ja. En dan is het zo... dat ze wel in box 2... bij winstuitkering nog iets moeten betalen. Mm -hmm. Maar heel vaak komt er daar niet van. De inkomsten in box 2 voor de schatkist... die zijn heel laag. Ja. En, dat, en wat daar hand is dat heel vaak... Dan als het op belastingheffing aankomt... dat uh, de BV's de, de wijk nemen... Naar Buitenland. Ja, dus, dus 20% voor hen uh, om, nou ja, 42, 52% voor mij zo'n beetje. Uh, ja, nou, en dat geldt niet alleen voor hoge inkomens, maar het geldt eigenlijk voor de hele inkomensverdeling. Uh, naar welk inkomen je ook kijkt en uh, naar welk inkomensniveau je ook kijkt. Werknemers betalen, dagen veel meer lasten af dan, uh, dan ondernemers. Ik dus denk ik... Dat, dat er wel een scheef aan, aan, aan de gang is. Dus ik ben die gekke Henkie als ik niet, ja, als de wie weer gaan, nu een onderneming begin? Uh, nou, er kunnen ook een heleboel goede redenen zijn om toch uh, werknemer te zijn. Uh, je, uh, als je in een organisatie werkt, dat heeft toch ook voordelen. En uh, je moet ook maar net geschikt zijn voor, voor ondernemer. Maar als je gewoon kijkt naar de lasten, uh, ja, dan uh, komen werknemers toch tamelijk bekijt af in dit land. En die ontwikkeling die gaat steeds maar door. In Amerika woedt er ook een discussie over de belastingen. En de rijken en de minder rijken en de ondernemers, noem maar op. Is het hier nog schever dan daar? Nou ja, dat heb ik ook gezegd. Als het gaat om kapitaalinkomens... Hè, en Mitt Romney, dat is iemand die van zijn beleggingskapitaal leeft... De Republikein die in het Witte ja, Huis wil die, komen die, graag? Ja, daar is in Amerika een enorme ophef over. Ja, kijk, in Nederland betaalt zo iemand met een heel hoog, met een heel hoog kapitaal... Ja, die, die valt in box 3. Ja, die betaalt 1,3% over zijn vermogen. 1,3%? 1,2%. 1,2%. 1,2 Nou maar ja, als je dat soort vermogens wordt heel vaak professioneel beheerd, uh, die mensen halen heel makkelijk toch een rendement van 6 ongeveer wat pensioenfondsen halen. Nou, en dan is hun belastingdruk heel erg laag. En dan is het tegelijkertijd ook zo dat dit soort, ja, zeg maar, enteniers, beleggers, ondernemers, ja, die betalen niet mee aan de AOW, die betalen niet mee aan de zorgverzekering. Ja, dus ik denk dat dat een scheve situatie is. Wellicht komt daar dan ook de term slapend te rijk worden misschien een beetje vandaan, wie weet. Maar uh, nu zijn er natuurlijk natuurlijk ook Nederlandse ondernemers die bijvoorbeeld werknemers in dienst hebben, die moeten daar toch ook voor belasting betalen. Dus dan denk je, ja, als het voor hen dan wat lager is, is het misschien niet zo heel erg vreemd dat die winstbelasting wat lager ligt dan voor mij. Nee, kijk, een, een ondernemer die zal natuurlijk nooit een werknemer aannemen als hij daar op verlies leidt. Dus uh, ja, die werknemer moet toch uiteindelijk economisch gezien zijn eigen lasten opbrengen. Anders dan zou uh, zo'n ondernemer zo iemand nooit aannemen. Dus ja, mijn standpunt is de werknemer betaalt zijn eigen belasting. Dat, dat doet niet uh, de ondernemer. Nemen. Dus ja, het wordt ook nog eens onaantrekkelijker om mensen bijvoorbeeld in dienst te nemen? Ja, vervolgens, als je, de, als je die last op arbeid maar uh, genoeg opvoert, ja, dan wordt het voor ondernemers steeds minder aantrekkelijk om uh, mensen in dienst te nemen. En hoe zit het bijvoorbeeld met de ZZP'ers? Die worden al hard getroffen door de crisis, maar zijn natuurlijk ook uh, ja, ondernemers, kleine zelfstandige ondernemers. Ja, ZZP'ers hebben het inderdaad heel moeilijk. En ik denk ook dat, uh, dat mensen die niet bij een baas willen werken en die een zelfstandigheid hoog in het vaandel hebben, dat je die moet stimuleren. Tegelijkertijd is het ook zo dat we met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt een hele snel toenemende groep zien van ZZP'ers. Ja die, uh, die, ja, die helemaal geen uh, belasting betalen. Ja, werkgevers maken daar gebruik van, want daardoor worden die ZZP'ers goedkoper. Ja en dat leidt ertoe dat werknemers worden ontslagen en worden teruggehuurd als ZZP'er. Nee, en dat is dan toch een zorgelijke ontwikkeling. Nu uh, zegt staatssecretaris Wekers, ja, maar als we nu die winstbelasting toch nog wat verder gaan verlagen, dus die 20%, dan komt komen er ook buitenlandse bedrijven naar ons toe. En dat is goed, want die pompen dan weer geld in onze economie. Ja, nou, Nederland is een hele aantrekkelijke vestigingsplaats... voor internationale ondernemingen, dat moeten we ook vooral zo houden. Ja, tegelijkertijd zien we wel dat de Nederlandse vennootschapsbelasting... al de laagste zo ongeveer is in uh, Europa. Kan en die nog zien... veel lager dan? Uh, nou ja, je, heb, je ziet ook dat daar vanuit andere Europese landen... ook steeds meer kritiek op komt, hè? dat Nederland bezig is met de race naar de bodem. En tegelijkertijd zien we ook dat steeds meer winst in Nederland... niet wordt geherinvesteerd, maar gewoon wordt opgepot... dan wel naar het buitenland... Verplaatst. Het ministerie van Economische Zaken heeft erop gewezen. We hebben wel hoge winsten, maar de investeringen in dit land die, uh, die gaan, uh, die blijven echt achter. Wat wil u eraan doen? Ja, want u gaat vandaag dat debat in. En, en wat, uh, wat brengt u daar ter tafel? Nou ja, dit zal natuurlijk op, uh, op, op ethiek komen te staan van, van echte zijde. Ja, mijn voorstel is, laten we, laten we uh, de belastingheffing op ondernemers en werknemers... laten we dat nou eens eerlijk naast elkaar leggen... en dan alles uh, en, en dan, uh, over LNP hangen. en dus kijken uh, hoe die lastendruk verdeeld is. En dan moet je natuurlijk ook de rekening mee houden... dat ondernemers zich moeten, zelf moeten verzekeren en tegen ziekte met ongeschiktheid. Ja, want die komen er ook eens nog eens bij ja, natuurlijk. Maar ik zou nog wel eens echt een coole, eerlijke vergelijking willen zien. Ja, en mijn stelling is dan dat, uh, dat het de werknemers in het land zijn... die de schatkist vullen en in veel minder mate de ondernemers. Wij een beetje omlaag en zij wellicht een, een beetje omhoog. Ed Groot, fiscaal specialist van de Tweede Kamerfractie... van de Partij voor de Arbeid. Dank u wel. De gids .fm. Een lantaarnpaal met een windmolen en zonnepanelen. Ziet u het voor zich? Nou, Het is een nieuwe vinding en zometeen worden de eerste twee prototypes in gebruik genomen. De palen staan op de Duitse grens bij Heerlen in de wijk van Morgen. en Dat is een proeflocatie voor nieuwe energie- en duurzame bouwtechnieken. En over een tijdje komen er ook nog eens twee op het Limburgse Floriadeterrein in Venlo. Gisteren, toen verslaggever Jan Peels daar ging kijken, werd er nog een beetje gesleuteld aan die zogenoemde Rayweaver. De veiligheidsscheps worden vastgeklikt en uh, daar gaat het uh, bakje omhoog richting uh, de toren. Hoe hoog is hij eigenlijk? Uh, de totale hoogte is ongeveer een 18 meter van deze rail. En daarbovenop draait dan ja, een soort wokkelvormige molen. Daaronder trouwens ook weer uh, in, de, in de vorm van een wokkel uh, ja, die zonnepanelen. Ja, dat, uh, op, op, die, op die zonnepanelen die zo gedraaid zijn. Er zit zogenaamd fotovoltaïsche zonnefolie op. Ja, Kim van Wachtendonk is van Ricochet de bedenking van het hele apparaat. Ja, het klinkt zo simpel. En zonnepanelen en een windmolen en een lantaarnpaal allemaal in één. Ja, nooit eerder opgekomen, maar ja, hier staat hij dan. Ja, hier staat hij. Uh, wij zijn ook erg blij dat dat gelukt is. Uh, Zo'n idee heb je, maar je moet hem ook nog eens zien te realiseren. We hebben het grote voordeel dat we... Uh, heel veel partijen erbij kunnen hebben kunnen krijgen uh, die dit mogelijk hebben gemaakt. Zodat even, die hier komen te staan? Precies, van deze twee raywavers samen met een zogenaamd Smart Grid. zijn en Kadolf uh, aan de Hogeschool Zuid. Ja, en, en de wijk van morgen, en, uh, een wijk waar allemaal geëxperimenteerd wordt... met nieuwe bouwstijlen, met dus inderdaad ook nieuwe voorzien. Wat zijn die mannen trouwens nu nog even aan het doen daarboven met hun schroeven draaien? Ja, wat en die, die mannen nu doen, uh, de verlichting, daar zit een, een lichtsensor op. Aha, dat, dat erom die erom aangaat als het donker is. Juist. Uh, en die sensor die, die, die zijn ze dus nu aan het instellen om ervoor te zorgen dat hij op het juiste moment gaat schakelen. Nou gaat het natuurlijk uiteindelijk om dat ja, dit soort initiatieven ook uh, uh, stroom op gaan leveren. Voldoende rendement uh, uh, opleveren. Het apparaat kost 50.000 euro en kan één gezin ongeveer van een jaar voor stroom voorzien. Dan denk ik van ja, dat is niet, uh, dat is niet de bedoeling. Dat is ook niet de bedoeling. Dit zijn twee prototypes. Uh, die kosten inderdaad rond de 50.000 euro per stuk. Uh, de bedoeling die we hiermee hebben is... ...daarom zijn we zo blij dat we het hier op de wijk vanmorgen kunnen doen... ...is om te testen, te kijken wat de daadwerkelijke opbrengst is. Want nu moeten we uitgaan van wat de fabrikanten ons vertellen. Maar ja, de praktijk is altijd iets anders. En wij willen ervoor zorgen dat wij uh, zulke aantallen van deze apparaten gaan maken... ...dat we de kostprijs naar beneden krijgen. Okay, dus dat ze goedkoper worden en misschien ook wel rendabeler in opbrengst? Nou, juist rendabeler in opbrengst. Um, wil je ervoor zorgen dat die duurzame energie een doorbraak krijgt... ...dan moet je ervoor zorgen dat die prijs per kilowattuur vergelijkbaar gaat worden met wat je nu normaal gesproken zou betalen. Ja, nou staan we hier aan de grens met Duitsland. Aan de andere kant, daar zien we, als we heel goed kijken, ook molens draaien, daar is dat beter geregeld, hè? Nou, ik vind niet of het beter geregeld is. Er is daar een wat ander soort bewustzijn. Uh, uh, dat duurzame energie van belang is. Uh, daar zie je dat er een overheid is die dat heel erg aan het uh, aanjagen is. Maar ik moet zeggen, ook hier aan de Limburgse kant is die lokale overheid enorm daarmee bezig. Dat ze hun Duitse buren zien dat het inderdaad wat oplevert. Dat mensen erin investeren, dat mensen er ook enthousiast over worden. Ik, ik denk dat het vooral dat laatste is. Ik denk dat we met z'n allen het, uh, het al duidelijk het gevoel hebben dat we iets met duurzaamheid moeten. We hebben daar niet zo heel veel keuze in daar nou, zijn er al verschillende projecten geweest met soortgelijke dingen. Nou, hier staat dus die 15 meter hoge paal met die windmolen daarbovenin en die zonnepanelen aan de zijkant. Ja, uiteindelijk moet dat wat opleveren. Maar in, er zijn eerder experimenten geweest in Zeeland waarbij het eigenlijk een beetje tegenviel. Nee, ik ben daar niet zo bang voor. Want um, natuurlijk in Zeeland, ik weet niet precies hoe die testen helemaal uitgevoerd zijn. Maar het waren kan. soortgelijke windmolens een Soortgelijke turbines, wat oudere technologie. Um, ik merk dat er heel veel mensen zijn die bezig zijn met dit soort duurzame technologieën. Die zijn erg gericht op de opbrengst. Ja, maar maar het... daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ja, daar gaat het om. Kostenbaten. Gaat... baten. Precies, kosten baten. Wat u zegt, het gaat dus niet alleen over de opbrengst, maar ook over wat kost dat apparaat nou aan zichzelf. En wij denken dat wanneer we ervoor zorgen dat we het in de productieaantallen omhoog krijgen... Dat die goedkoper, goedkoper, goedkoper wordt he, door de grote getallen. Precies. We zijn ondertussen naar een kastje gelopen, een groene kast. Daarin zit alle apparatuur wat moet meten hoeveel dat die motor dan uiteindelijk opbrengt. Ja, u bent de technicus, ik zie hier een soort computer. Wat, wat, wat zegt dat? Wat u hier ziet, hetgene dat een display heeft. Dan nou, kunt u uitlezen wat de windturbine op dit moment aan het doen is. Wat zon hebben we niet vandaag? Wat zon... nou, dat is het mooie van de pv foto ze draaien ook op licht. Het gaat niet zozeer over warmte, maar over licht ook met een beetje licht werkt er iets. Nou, de, Hij houdt bij... Hoeveel die uh, aan het opnemen is. En je kunt daardoor per minuut zien wat zijn wattage is wat hij nu doet. Nu op dit 7 moment, watt. Nu is het 7 watt. Als u even iets eerder was geweest, was die 18 watt geweest, want hij fluctueert natuurlijk uh, gedurende de dag. Je ziet ook het voltage dat hij het netwerk weer instuurt. Uh, dat moet ook weer voldoen aan een aantal eisen. Dan wil je naar het bestaande netwerk kunnen terugleveren. En dat kastje regelt dat allemaal. Nou is dit een combinatie inderdaad van die zonnefolie, van die windmolen en een soort van lantaarnpaal Ja, ja langs de snelwegen en. Ja, dat lijkt me wel wat. Nou, absoluut. En, en, en dat is ook een van de redenen dat de provincie Limburg... Uh, erg enthousiast is over dit idee. Omdat het in zich heeft dat het mogelijk wordt om uh, straatverlichting te krijgen. Dat in plaats van dat het geld kost, geld oplevert. Omdat je meer energie produceert dan dat je nodig hebt voor die straatverlichting. Nou, ja, het kost natuurlijk wel heel veel geld... om een hele snelle weg met dit soort palen te voorzien natuurlijk. Absoluut, dat kost traditionele verlichting ook. Dat is natuurlijk goedkoper per kilometer. Alleen, traditionele verlichting vreet alleen maar stroom. En dit heeft zoveel energie in zichzelf dat het die verlichting kan doen... plus wat het over heeft terug kan leveren. En dat is elke paal een huishouden op jaarbasis. Um, als je ervan uitgaat dat een, een gemiddeld huishouden in Nederland... heeft zo'n 3000 kilowattuur per jaar nodig... en de ondergrens van deze railway, sinds dus de totaliteit... zit zo rond de 5000 kilowattuur. moet natuurlijk wel waaien, er moet wel zon zijn. Dus ja, iets over als je bij een woning zou zitten. Mag je ja. toch niet in de tuin zitten, zo'n ding? Uh, ik denk dat er plekken zijn waarbij dat wel zou mogen. Maar het is natuurlijk best een fors apparaat. Uh, daarom dat wij ook denken, als we nou bestaande infrastructuur zoals wegen, uh, spoorwegen en dat soort zaken neerzetten, dan wordt het een zinvol ding. Stel, u kunt er heel veel maken, dan wordt het echt essentieel goedkoper. Dan, dan praat je echt over halveringen van de prijs. En dan is die kostenbaten? Die kostenbaten wordt natuurlijk vanzelf vele malen interessanter. En dan komt hij heel erg dicht in de buurt bij wat je nu betaalt voor een kilowattuur. Uh, en uh, ja, dan heb je echt een concurrerend ding gekregen. Ik zei Kim van Wachtendonk in Heerle. En uh, op de website zag ik dat concurrerende ding al draaien, ja echt. Maar zometeen worden de molens dus pas officieel in gebruik genomen. <middels>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 Tout entier, tout à fait dans toutes ces déroutes. Puisque ma vie n'est rien, alors j'en redemande, je veux qu'on m'en rajoute. Soixante petites secondes pour ma dernière minute. Ja, la dernière minuut duurt ook een minuut van Carla Bruni. Onlangs nog in het nieuws omdat ze een model heeft gestaan... voor een standbeeld van Italiaanse gastarbeidsters. En daar was dan weer veel kritiek op, want een rijke Italiaanse... kan toch onmogelijk als voorbeeld staan voor arme gastarbeidsters. Al dus een Franse partij. De Gids. Dit zijn beelden uit Homs van gisteren, een van de bloedigste dagen sinds de opstand begon. Bij de bombardementen zijn volgens activisten bijna 100 mensen omgekomen. Inwoners zijn bang dat ook grondtroepen Homs gaan aanvallen. Er zijn berichten dat legertanks op een kilometer van de stad staan. Het NOS-journaal. Vorige week dinsdag. Iedere dag bombardeert het regime van president Assad de stad Homs. En elke vorm van verzet door de Syrische burgers... wordt met harde hand de kop ingedrukt. De buitenwereld wikt en weegt, ingrijpen of niet. En ondertussen is ook de oppositie in Syrië zelf hopeloos verdeeld. Wat staat de Syriërs nog te wachten? Ik vraag het aan de Nederlandse Syriër en econoom Abrahim Miro. Hij zit in de studio in Amsterdam. Goedemorgen, meneer Miro. Goedemorgen. Heeft u nog familie in Syrië? Ja. Heeft u ook wel veel contact met ze? Uh, ja, dat, dat is dagelijks. dagelijks. Uh, maar uh, ja, je kunt eigenlijk nauwelijks over bepaalde dingen praten. Dus het is meer uh, hoe gaat het? Ja, goed. Uh, meer dan dat uh, zeg je niets. Waarom uh, kunt u niet over andere dingen praten? Ja, omdat uh, alle lijnen worden beluisterd. Uh, ja, en, en, uh, ik, over informatie dan wil ik eigenlijk liever uh, vrienden en, en, en uh, kennissen... dan in andere steden, namelijk Damascus, uh, Aleppo... En laten we niet vergeten, Facebook en alweer Al, Al Jazeera... met die ooggetuigen die geweld uh, ja. worden of bellen... dat is een betere bron van informatie. Want als u teveel deelt, dan loopt u... maar ook uw familieleden lopen dan gevaar. Precies, ja. ja. Wat is het, uh, het laatste nieuws bijvoorbeeld uit Homs? Want u heeft ook contact met mensen daar. Nou, kijk. Uh, sinds uh, de veto van Rusland uh, heeft het geweld een andere karakter gekregen. Nou, Rusland uh, dat inderdaad uh, niet wilde oproepen om er een eind aan te maken. Of in ieder geval om het uh, te veroordelen, dat geweld. Precies, en ook ja. de president opriep te vertrekken, maar ja, dat dus werd verworpen. Precies, vanaf die dag uh, zijn er eigenlijk een andere karakter. Dus uh, de steden worden gebombardeerd uh, vanuit, uh, met raketten een uh, aantal kilometers verderop uh, van de stad. Dus uh, um, de, de, de mensen van Homs, maar ook nu de stad Hama, die kunnen eigenlijk nergens op. Uh, we spreken echt over uh, humanitaire rampen, klinieken die worden geïmproviseerd. Uh, mensen uh, die niet geholpen kunnen worden. Mensen die proberen bijvoorbeeld voedsel te smokkelen. En die worden eigenlijk vermoord omdat zij voedsel proberen te smokkelen. Ik vind dit is ongekend. Dit is uh, zo rampzalig uh, dat wij tot nu toe niet... niet, niet, niet, niet Zelfs erin geslaagd zijn om uh, um, um, um humanitaire hulp eigenlijk in die plek in te krijgen. Laat staan, die mensen te beschermen. Nu wil het Rode Kruis dat wel. Je heeft gisteren ook een Giro-nummer geopend voor de slachtoffers in Syrië. Hoe denken zij daar dan wel hulpgoederen naartoe te krijgen? Ik, ik vind het sowieso um, ontzettend laat. Uh, maar laten wij het positief bekijken, sowieso is het goed dat men daarmee begint. Uh, ik vraag me heel erg af uh, als, uh, als, als drie mensen gisteren zijn vermoord in Homs, omdat zij geprobe geprobeerd hebben om medicijnen en voedsel binnen te krijgen. Hoe gaat het Rode Kruis? Hiermee. Uh, uh, als men uh, met de Syrische uh, uh, Rode Maan gaat werken... dan vraag ik me af uh, uh, bij wie die spullen zullen komen. Ik vind dat uh, de lokale coördinatiecomités die hun leven eigenlijk wagen om die spullen te distribueren... dat die de aangewezen partij zijn om dat werk te kunnen doen. Is en de halve maan regime... niet betrouwbaar? De halve maand grotendeels niet in Syrië. Het beleid wordt door de Syrische overheid bepaald. Door en door is dat organisatie voor de helft, weet ik zeker, dat dat eigenlijk corrupt is. En ik vraag me af: hoe kun je eigenlijk een, een, een regime vertrouwen die enerzijds een stad bombardeert, en anderzijds, hoe kunnen zij eigenlijk de baas zijn over de distributie van die spullen? Ik vind uh, de hulp van de Rode Kruis uh, zonder garanties dat er humanitaire corridors komen, dat er uh, of een vredesmacht of een onafhankelijke partij, of dat die rebellen, of sorry, de, de, de lokale coördinatiecomité's zelf die taak overnemen, vind ik dat eigenlijk meer en dat hij het regime een ander uh, um, machtsinstrument geeft om de mensen te chanteren. De spullen zijn er, de spullen zijn te krijgen in Damascus en Aleppo, maar die mogen eigenlijk die gebieden niet in. Nu wordt er volop gepraat over uh, ja, nou ja, hoe in te grijpen, hè, of in ieder geval wat te doen met Syrië. Er is bijvoorbeeld een idee voor een vredesmissie vanuit uh, de ja. Arabische Liga. Daar liggen de Russen overigens ook weer een beetje dwars, want zij willen pas zo'n missie steunen als het geweld stopt. Hoe maak je hier een einde aan? Want er wordt vooral heel, heel veel gepraat, maar heel, ook heel weinig gedaan. Ik, ik vind, uh, dit regime is met geweld aan de macht gekomen. Dit regime probeert met geweld aan de macht te blijven. Ik vrees als dit regime de hete adem van een sterkere macht niet voelt... En de, de deadline voor de eerste bom die eigenlijk valt... op de, de, de hoofdkwartier van al die veiligheidsdiensten... dat dit regime niet gaat afwijken. Maar wie ik zou vind, die sterkere macht dan moeten zijn? Ik vind dat er twee parallele wegen moeten gelopen worden. Enerzijds de maximale druk door alle Europese regeringen... door de VS, door de Arabische Liga op Rusland... om een dergelijke resolutie die nu niet te blokkeren. is. Trouwens, dienst, aanstaande donderdag is er een resolutie... in de Algemene Vergadering van de Veiligheidsraad... Dat is de weg één. Zodra dat gebeurt, denk ik dat Assad eigenlijk zal zien... dat de steun inkrimpt. En, en, en parallel daarmee vind ik dat het nieuw initiatief... een conferentie in Tunesië voor de vrienden van Syrië... waarbij waarschijnlijk 70 landen zullen aansluiten. Die is later deze maand. Die is hè? later deze maand. Dus die twee parallele wegen, dus de Syrische overheid... regering Assad, zal steeds geïsoleerd worden... en steeds eigenlijk zeg in de hoek gedrukt worden... waardoor, waardoor je eigenlijk niet meer uh, uh, de hoop hebt en die, die, die verkeerde signalen zoals die van Rosla Rusland, dat hij het nog steeds kan redden. Zodra je die twee parallele loopt, dan denk ik dat hij behoorlijk kans maakt dat dit, deze man uh, um, uh, zijn koffers pakt en vertrekt. Dat is trouwens de, de, de beste optie waar wij eigenlijk allemaal op hopen. Maar, maar een de... kat in het nauw, meneer Miro, maakt soms ook graag sprongen natuurlijk. Precies, uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk ook de tweede, uh, maar uh, laten we eerlijk zijn, ik, ik bedoel, dat is al elf maanden gaande... Uh, de vraag is, uh, is de geest in de fles te krijgen? Uh, niet. Hè? Uh, en laten we deze man eigenlijk doorgaan. Uh, het aantal uh, doden uh, is, is bijna drie keer zoveel... als toen in Kosovo uh, de strijd, uh, dagelijks dat, dat viel. Dus op dit moment zijn we niet eens erin geslaagd... dat UNHCR uh, of in de Rode Kruis het land binnen gaat en vrij uh, dat doet. Uh, ik bedoel, ik, ik denk dat we moeten concentreren op één ding... namelijk het beschermen van de bevolking als dit regime... Uh, uh, uh, dat weigert, dan is er geen andere weg mogelijk dan, uh, dan dit regime te dreigen met militair ingrijpen en dat ze ook voelen dat de buitenwereld dat ook echt meent. En dat militair ingrijpen, dat, dat, daar wordt dan ook over gesproken, moet dat bijvoorbeeld staan uit, bestaan uit westerse troepen of inderdaad uit uh, soldaten van de Arabische Liga? Want dat ligt ook gevoelig. Hoe zou je dat dan voor zich zien? Want militair ingrijpen, ja, geweld met geweld vergelden, is ook niet altijd de goede oplossing. Natuurlijk niet. Uh, dat is, uh, dat is uh, zeker niet het scenario waar de Syriërs op hadden gehoopt. De studenten hadden liever gewild dat zij het centrum van Damascus hadden bereikt en dat het regime vreedzaam zou geworpen worden. Maar dat is helaas niet het, niet het geval. Op dit moment denk ik dat uh, een vredesmissie, dat zal absoluut niet toegelaten worden door Assad. Uh, dat, uh, dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Um, de, de, de scenario waar Syriërs eigenlijk geen andere keuze hebben, is namelijk dat uh, die deserteurs worden ondersteund. Maar die deserteurs zullen nooit deze regering, kunnen de, dit regime en, uh, kunnen verslaan zonder, uh, zonder uh, no-fly zone, waar die mensen daarin kunnen getraind worden. Uh, trouwens, uh, dat is niet eigenlijk waar Ze zijn heel allergisch voor iedere buiten, buitenlandse inmenging. Maar uh, de situatie is zo ernstig. Deze misdadiger gaat zomaar door. Uh, en, en, en daarom uh, die mensen zeggen, ja, wat, wat men vrezen dat in Tripoli zou destijds gebeuren, als Gaddafi zou aanvallen, dat gebeurt nu op dit moment in Homs en in Hama. Dus uh, de, de, de, de offer hebben ze al gedaan. Dus men zegt, uh, uh, militaire inmenging is niet goed, maar deze man gaat door. Een grote dus, offer kan misschien wel niet meer gebracht worden. Maar welke rol speelt bijvoorbeeld ook die oppositie hierin? Nou, kijk, ik, ik vind dat uh, we moeten een keertje ophouden met de uh, oppositie is verdeeld. De oppositie is absoluut niet verdeeld. Alle, uh, uh, um, alle uh, partijen die een structurele verandering in Syrië willen en willen dat Assad weggaat, zijn uh, onder één uh, groep, en dat is namelijk Surinational National Council. Uh, je hebt een oppositiegroep in Syrië die getolereerd wordt... tot een bepaalde hoogte door de Syrische, veilige, door de Syrische staat. En deze oppositiegroep is uh, met name... Uh, hun, ja, alles wat ze zeggen is zo'n beetje wishful thinking. Dus alsof je uh, wacht eigenlijk op een wonder... dat deze dictator op een ochtend wakker wordt... en zegt, ja, goh, ik ga het eigenlijk anders ik doen. Pak ik ga, hervormingen, uh, ik ga ja. hervormingen doorvoeren. Kijk, de, deze mensen hebben ook geen aanhang. Uh, dus ik vind de Syrische oppositie... die echt structurele veranderingen willen... die zijn georganiseerd in de Syrische nationale Raad. Deze waren ook bij minister Rosenthal... een aantal weken geleden uh, op bezoek. Deze hebben ook dat heel duidelijk gezegd. Uh, hoe zij daar tegenaan kijken. De Syrische bevolking heeft luid en duidelijk gezegd... iedere verandering waarbij Assad blijft en zijn veiligheidsapparaat blijft... is een cosmetische verandering. En al die tienduizenden doden en honderdduizenden opgepakte mensen... Eh, zijn voor niets geweest als deze veiligheidsapparaat intact blijft... en als deze man aan de macht blijft. En wat als hij opstaat? Inderdaad, dat ik, is dan, dan, dan een droombeeld. Maar hoe moet het dan verder met Syrië in een land dat misschien toch ik, wel wat verdeeld is? Ik vind dat eigenlijk de belangrijkste issue wat u eigenlijk nu stelt. Uh, geen enkele oppositiegroep binnen Syrië zegt, uh, wij willen de staat ontmantelen. Men zegt het regime plus de veiligheidsapparaten moeten vertrekken. Maar we weten allemaal dat 1,5 uh, miljoen ambtenaren moeten betaald worden. Dat ja. uh, de politie uh, intact moet blijven. Dat de bepaalde delen van het leger intact moeten blijven. Dat de, de, de, de gezondheidssysteem... Uh, ik denk waar wij moeten opletten is... op het moment dat het regime vertrekt of de macht overdraagt aan zijn vicepresident, dat op dag twee olie-export wordt hervat, dat er voldoende eigenlijk liquiditeit is bij de nieuwe regering die in transitieperiode doorloopt, dat, die, die, dat er een oproep wordt gedaan aan al die ambtenaren om gewoon hun werk te gaan, dat hun salarissen aan het eind van de maand zullen eigenlijk betaald worden. Op deze manier geef je een bepaald uh, signaal aan de bevolking. Uh, er is geen chaos en ik verwacht ook geen chaos als we het zo aanpakken, uh, op deze manier ook geen heb je geen enkele ruimte dat mensen uh, vergeldingen en dergelijke eigenlijk gaan uitvoeren. Men vindt dat is uit statistieken gebleken, alle stra die strategische goede zijn zelfs beter dan uh, Transitional Justice. En dat je eigenlijk wraak wil opnemen omdat iemand een familielid van jou vermoord heeft. Omdat de resterende familieleden elektriciteit, water, uh, voedsel nodig hebben en veiligheid. En dus daar moeten we eigenlijk op letten. En uh, mensen die zeggen, na, Assad komt chaos, nee, Assad creëert chaos, Assad creëert destabiliteit, instabiliteit in de regio. En de enige obstakel voor een, een beter leefbare Midden-Oosten... is denk ik op dit moment het regime van Assad. Abraham Miro, dank voor dit gesprek. Ja, dank. Zometeen nog veel signalen van seksueel misbruik op de Bible Belt. Valt het stilzwijgen daarover te doorbreken? En zo ja, hoe dan? Superman let op de kleintjes van KPN... en de Dry Groschenoper in een nieuw jasje. Dat allemaal na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1 het het NOS -journaal. Het vliegveld Groningen Airport Eelde heeft na een juridische strijd... van 35 jaar toestemming gekregen om de start- en landingsbaan te verlengen. De Raad van State heeft de laatste bezwaren afgewezen. De baan mag nu worden verlengd van 1800 naar 2500 meter... zodat er grotere vliegtuigen kunnen komen. Het aantal vacatures blijft dalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind vorig jaar stonden er 10.000 minder open dan een kwartaal eerder. In totaal waren het 123.000 vacatures.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 En elite van de Syrische president Assad hebben een wijk van Damascus bestormd. Volgens een ooggetuige trokken zeker duizend militairen de wijk in nadat ze alle toegangswegen hadden afgesloten. Militairen doorzochten huizen en arresteerden verscheidene mensen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB-verkeersinformatie. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is bij de Schiphol tunnel maar één rijstrook open. Het asfalt is daar beschadigd en wordt nu gerepareerd. Er staat 3 kilometer file. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden vanaf knooppunt de hoek over de A5 en de A9. Op de A16 Breda richting Rotterdam is bij de Ridderkerk de parallelbaan dicht. Dat komt er een ongeluk. Dit is de gids.fm met Deborah Bleckenhorst. Tijdens een onderzoek naar huiselijk geweld in reformatorische kringen... stuit de kennisinstituut Movisi op veel signalen van seksueel misbruik. De vaak gebruikelijke cultuur van zwijgen en toedekken... helpt dan ook niet bepaald bij het oplossen van deze problemen. Dat was gisteren in het nieuws. Maar is dat wel zo? Hoe komt het? En kan het stilzwijgen ook worden doorbroken? Daarover praat ik met historicus en theoloog Ewout Klei, betrokken bij het onderzoek van Movisi... en met Jacques Roosendaal. Hij is voorzitter van de SGP Jongeren. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Meneer Kleij, uh, Movisie stuitte onverwacht op dit probleem van seksueel misbruik... in de orthodox-protestantse kringen. Was u ook verbaasd over die uitkomsten? Uh, ja, in ieder is wel om... Uh ja, je verwacht toch een beetje van uh, ja, dat, dat, dat het uh, wel, uh, ja, dat zal vast wel wat zijn, maar dat het zoveel was, dat had ik niet verwacht. Ja, er moet trouwens nog een kwantitatief onderzoek komen. Dat is eigenlijk op basis van interviews alleen gedaan. Dus, maar uh, ja, ik vrees echt dat de beerput uh, nu uh, open is gemaakt. je dus. sprak met hulpverleners en zij gaven eigenlijk uit zichzelf aan dat dit het probleem was of dat uh, dit speelde. Ja, de, de twee dames die het rapport hebben geschreven, en uh, ik heb het rapport gelezen. Ik bedoel, ik was een beetje als adviseur een beetje bij betrokken. Maar uh, toen ook het last toen uh, ja, schrok ik. Behoorlijk, inderdaad. Volgens het onderzoek worden de problemen met de mantel der liefde ja, toegedekt. En, en durft men ook niet naar buiten te treden. De drempel is erg hoog. Herkent u dat? Uh, ja, ja. Ik, ik heb zelf ben ik uh, gepromoveerd op het uh, Geef Politiek Verbond Dat is een uh, orthodoxe partij die nu in de ChristenUnie is opgegaan. Ja, en ja ik ben natuurlijk best wel thuis dus in die uh, ja, sferen. En uh, ook zo'n achtergrond uh, kom ik vandaan. en ja, Het is wel heel erg uh, in, in denken van wij en zij... en wij uh, als uh, groepje tegenover de boze buitenwereld. En uh, ja, als, je dan, uh, dan, uh, als er problemen zijn, uh, is het dan heel moeilijk... vinden mensen dan, dan om dat naar buiten te brengen... omdat dan de groep geschaad wordt, uh, imago's. Schaderen. Dus ik ben gewoon heel bang voor dat gebeurt. Toch wisten de hulpverleners die gesproken zijn uh, dit wel, dus er is toch wel een, een, een kleine opening om het verhaal te vertellen. Uh, ja, gelukkig wel. Uh, ja, zeker die christelijke hulpverleners doen gewoon goed werk, maar ja, dat is ook gewoon die zitten ook een beetje, denk ik, tussen twee vuren in. Dan uh, zeker bij zo'n uh, die wat geslotere groep, want ik ja, uh, in het onderzoek zelf is nog niet heel duidelijk nog onderscheid gemaakt tussen de verschillende kerkgemeenschappen. Uh, ja, mijn inschatting is ook een beetje de, op afgaande dat uh, ja meer de reformatorische hoek, uh, zoals je dat doet, dus meer de SGP-stemmers, dus dat daar wat die zijn en ik vermoed dat er daar wat meer uh, ja, aan de hand is... dan ja, de wat lichtere hoek van meer de, de ChristenUnie-stemmers. Uh, die, die, die kerken en, en groeperingen. Maar ja ik vermoed uh, ja, dat er in ieder geval uh, ja, nog heel wat te ontdekken valt... en ook heel wat uh, te verbeteren valt. Meneer Roosendaal van uh, de SGP-jongeren. Ook uh, ja, goedemorgen nogmaals. Een gesloten ja. gemeenschap. Schetst meneer klei uh, Die wil vooral de problemen binnen de kamers oplossen. Want het is uh, wij tegen zij. Klopt dat? Nou, ik ben blij dat het onderzoek is gedaan. Laat dat voorop staan. Uh, ik vond het ook. Uh, gisteren hoorde ik een toelichting van een van de schrijvers op Radio 1. Dat vond ik evenwichtig. Ik vind het belangrijk dat er openheid wordt betracht. Waar dat niet zo is, moet er werk van worden gemaakt. En als er dus misstanden zijn op het gebied van seksualiteit of op het gebied van geweld dan moet dat onderzocht worden en aangepakt worden. Ja, openheid nou, ik... is nodig, maar is die er ook? Ja, nou, uh, ik wil graag inderdaad dan benadrukken dat er inderdaad twee kanten aan de discussie zijn. Dus er werd enerzijds in het onderzoek gezegd dat er zijn risicofactoren Die hebben we zojuist benoemd. Die zijn gisteren ook behoorlijk veel aandacht gehad. Maar er is ook een andere kant. Er zit ook een, een krachtige kant aan. Ik ben zelf in een reformatorisch nest zeg maar, opgegroeid. Ik ben dankbaar voor de opvoeding die ik daar heb gehad. Ik gun iedereen de... de... De, de sfeer die er bij ons thuis was, de openheid op het gebied van seksualiteit. Ik heb prima seksuele voorlichting gehad. De cultuur om je te kunnen uiten en gewoon verbaal, en dat je dat niet fysiek doet. Dan herken ik mezelf daar helemaal niet in als dat algemeen wordt gesteld. Ook als ik zie de ontwikkelingen die gaande zijn uh, op het punt van uh, deze thema's. Dus Je hebt ook binnen de Reventorische Kring een aantal bladen die, die, die frequent worden gelezen... waarin volop aandacht is voor het thema seksualiteit of geweld. En maar dat zijn bladen binnen de eigen kring? ja. En daarbuiten? Hoe bedoelt u? Nou, als men toch echt hiermee kan... U heeft een goede opvoeding genoten, u zegt het al. He, ik, ik ben blij dat het bij mij zo is gelopen. Maar mensen die dit niet herkennen... en toch buiten hun gemeenschap hulp willen zoeken... kunnen zij dat makkelijk doen? Ja, nou ja, kijk, als dat dus een probleem is... en da daar ontbreken nu helemaal kwantitatieve gegevens over... Hè, dat is ook uh, wat het onderzoek aangeeft. Van, doe er meer onderzoek naar. Uh, prima, ik zou zeggen, ik, ik juich dat alleen maar toe. Uh, dus doe dat. Ik kan me... Uh, Enerzijds voorstellen dat mensen belang aan hechten dat je uh, hulp krijgt als je problemen hebt die ook min me of meer identiteitsgebonden zijn, omdat het verlengde ligt van hoe je zelf denkt. Uh, maar anderzijds, ja, iedereen heeft de right to access, uh, de, de uh, exit. Dus als mensen besluiten om afscheid te nemen van uh, orthodoxe protestantse opvattingen, dan, dan staan dat mensen vrij. En juist ook bijvoorbeeld met de opkomst van internet. En uh, ja, de globalisering die gaat echt niet voorbij in de gezinten. Dus ik herken mezelf er niet zo sterk in. Als het voorkomt, uh, openheid betrachten en het onderzoeken. Maar op dit moment ontbreken de cijfers. De cijfers landelijk gezien, 45% van de mensen landelijk gezien... heeft te maken gehad in zijn leven met huiselijk geweld. Ontzettend groot aantal. Ik schrok toen ik dat gisteren las. 15% of 16% met, uh, van de dames met uh, seksueel misbruik. Echt schokkende aantallen. Maar er wordt nergens uh, aangegeven dat dat... Te, of althans te onderbouwen is vanuit cijfers... dat dat meer voorkomt, als het zo is. Maar daar wordt natuurlijk dat onderzoek ook naar gedaan. Want dan nog even terug op die hulpverlening. U zei het al, hè, als men naar buiten wil, dan kan dat ook. Uh, de website joop.nl uh, heeft dat ook onderzocht. Die is bijvoorbeeld gaan kijken op websites zoals RevoWeb. Uh, hm. Die doet ook bijvoorbeeld aan online hulpverlening... en concludeert daarbij, ja, de problemen met seksueel misbruik... als men daarover spreekt, dan wordt er voornamelijk toch verwezen... naar oplossingen binnen de gemeenschap... en niet direct naar politie en justitie. Ja. Ik ben blij dat u het noemt. Ik, ik, daar uh, was vooral dus inderdaad mijn, mijn, mijn irritatie gisteren ook over. Kijk, dat was super eenzijdig als je dat op die manier benadert. Als je alleen op RefoWeb even googelt uh, van uh, hoe vaak wordt daar een vraag over gesteld. En vanmorgen enkele hadden... andere websites natuurlijk. Ja, nou, er werd alleen verwezen naar RefoWeb. Uh, hoe vaak dat er wordt verwezen, vervolgens publiceert RevoWeb vanmorgen ook uh, dat er 14 keer wel verwezen is naar uh, instanties. Ik heb zelf gisteren gebeld met hulpinstellingen die zeggen, we geven standaard aan bij hulpvragen... Dat als er sprake is van situaties die niet toelaatbaar zijn, dus die, die, die strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, dat dat moet gebeuren. Je moet dat wel natuurlijk op een bepaald moment doen. Dus als je in het eerste gesprek gelijk zegt van uh, je moet zeker nu aangifte gaan doen voordat we je hulp bieden. Uh, dat is vooral uh, natuurlijk ook uh, uh, een vraag van de hulpverlening hoe je dat uh, net, netjes inpast. Maar dat dat standaard hun procedure is, dat, dat gaven ze de instellingen mij in ieder geval stuk voor stuk aan. Uh, en daar, die herkennen ze er ook niet in dat beeld. Meneer Kleij, uh, uh, ja, vindt u dat er inderdaad toch echt makkelijk uh, hulp van buiten ook te vinden is? Uh, ja, ik, ik vind dat een beetje lastig. Kijk, het uh, is dus nogmaals, het is niet uh, helemaal mijn professionele veld. Dus uh, in die zin uh, ja, kan ik daar niet helemaal over praten. Maar heeft u het idee oordelen. dat bijvoorbeeld de gemeenschap... toch makkelijk durft te zeggen, je moet hiermee naar de politie of justitie? Uh, nou, dat was in ieder geval niet de indruk van het rapport. Ook niet van dat uh, Joop-onderzoekje. Uh, uh, en je ja, maakt er zo'n mooi gebaar bij van tussen aanhalingstekens. Uh, ja, tussen aanhalingstekens. Maar... Ja, kijk, uh, Joop is natuurlijk een beetje, ja, dat is natuurlijk wel, wel uh, op basis van een snel journalistiek stukje schrijven. Dus dat is natuurlijk wat minder gedegen dan, dan zo'n rapport. Natuurlijk moeten die cijfers er komen, maar wat er nu ligt blijkt heel duidelijk uit, en dat heeft Jacques Roos al ook gelezen, dat uh, ja, gewoon in, in orthodoxe gemeenschappen in ieder geval uh, ja, dingen gewoon heel vaak worden toegedekt. Ja, en als er waarschijnlijk cijfers komen, vermoed ik dat ja, dat in ieder geval significant verschilt met uh, andere groepen in deze samenleving. Dus ik denk van ja, dat dat wel toch een, een groot probleem is. En, uh, dat maar wou nogmaals, er aanvullend uh, onderzoek wordt gedaan. Je stelt nu dat je dat verwacht, dat kan je niet onderbouwen met cijfers. Ik vind het prima en als het zo is, uh, dan heb ik geen enkele moeite mee dat daar openheid over is. En ik zou het zelfs erg pijnlijk vinden, want ik, nou ja, vanuit mijn ervaring die ik ook net schets, herken dat beeld niet en ik zou het ook verschrikkelijk vinden als dat verbonden wordt aan, aan uh, de orthodox-christelijke opvattingen. Want ik zie daar totaal geen reden toe. En bijvoorbeeld zo'n zo punt, hè, dat je gevoelig bent voor autoriteit. Juist als een pedekant vanaf de kansel zegt dat... Uh, ...geweld uh, of, of, of seksueel overschrijdend gedrag niet kan en niet mag. Dat is juist ook een reden voor mij om... Om dat extra serieus te nemen. Dus nou, maar doen ze, dat, doen ze dat, dat ook? Tot slot, meneer Kleit. Doen, nou, doen ze dat? Durven ze ook dat, die nou, oproep te doen? Nou, ik vraag me dat, vanaf de kansen. Ja, nou, ik vraag me dat heel erg af. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog dominees. Je kent natuurlijk het voorbeeld van die uh, dominee uit Katwijk. die in dat uh, kerkblaadje heeft geschreven: natuurlijk. Van, nou ja, dat je uh, je kinderen mag slaan. op basis van een of andere oude 17e eeuwse tekst. van voetsiers of zo. Dus ja, er is gewoon wel in, in die gemeenschappen. Is gewoon wel, uh, ja, een, een, een sterke. Ja, gezagsverhouding, patriarchaal. En dan kun je toch afvragen van... Uh, maar nogmaals, er moesten cijfers komen. Maar Want het, van, onderzoek maar, ga, uh, nee, het onderzoek gaat er ko komen, meneer Roosendaal, uh, Maar, maar ik, ik vermoed in ieder geval dat er dat, dat, dat, uh, wel wat meer aan de hand is. En dat je dus uh, niet te snel... Uh, gelukkig doet u dat niet, meneer Roosendaal. Maar ik heb in ieder geval ook op Twitter een aantal SGP-jongeren gezien... die ja, meteen weer in de kramp schoten in de verdediging. Ja, het was een seculier onderzoek. En ook nog een uh, dominee, Jos Strenghold, die begon meteen... Uh, de gelederen zijn weer een beetje ja, gesloten, dus de, natuurlijk, de, de, wat de, dat Op een bepaalde betreft. manier is, is, is er toch weer zo'n zo uh, ja, schrikreactie... en dat de gelederen gesloten worden precies van wat het rapport nee, aangeeft... Nee, meneer Roosendaal, wij, wij wachten op het onderzoek... en dan uh, uh, bellen we u ongetwijfeld nog eens op als de exacte cijfers er zijn. Ewout Klei en Jacques Roosendaal, dank u wel. De ja, waar is mijn mooie tekst van Superman? Ik heb hem hier gevonden. Ik was al even verder. Margaret van der Spek, want daar gaan we het over hebben... verhuist van Wageningen naar Rotterdam. Keurig en op tijd geeft ze de exacte data door aan KPN. Maar toch worden telefoon en internet vier weken te vroeg afgesloten. En dat is natuurlijk niet handig. Margaret van der Spek mailde Superman vanuit de bibliotheek. Oh, oh, oh, Superman. Superman is aangekomen in Wageningen, een... Uh... Ja, een studentenstad in de buurt van Arnhem. Dat lijkt mij de juiste locatie. En ik heb een klacht ontvangen van mevrouw Van der Spek. Het gaat over de KPN. Uh, mevrouw Van der Spek, als u het probleem zou moeten samenvatten zonder in woede uit te barsten. Hoe luid dat ongeveer? Ik ben ontzettend kwaad, ja? geweest. Ik ben kwaad? Ontzettend kwaad geweest. Ik ben ontzettend kwaad geweest. U trekt volgens mij nou nog een beetje weg, klopt dat? Ja, ja, ja, ik word gelijk weer kwaad. Ja? Wat is de essentie van die boosheid? De essentie van die boosheid is dat ik afhankelijk ben van, van, van de anderen. Terwijl ik alles goed regel, zit iemand iets te doen... zodat mijn hele planning totaal in de war is geschopt. En heeft u ze ook gehaat? Kreeg u een hekel aan ze? Heeft u ze ook vervloekt? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik ben echt ja? heel erg kwaad geweest. Maar vertel even, hoe kwaad dan? Ik heb echt zitten gillen aan de telefoon ook. Ja. ja. Oh, ja. Nou, dit is mijn, ik, ben, ik ben totaal overvallen. En ik heb het eerst keurig geprobeerd. Maar dat hielp niet. Er werd gewoon gezegd, ja, dat is zo. Nou, ja, kunnen we niks aan doen. En toen werd ik kwaad. Ja. Moeder. Ja. Schreven uit, uit van hoe moet ik dan verder en hoe moet dat nu? En u sluit mij zomaar af. En ik moet alles regelen. Ik heb speciaal vier weken ingepland waarin ik rustig kon e-mailen. Iedereen kon bellen. Want ik, heb een, uh, ik had een, uh, hoe heet een totaalpakket waarin je ongelimiteerd kon bellen. Nou, heerlijk. Dat kon mooi deze vier weken. Klaboem. Kan helemaal niet, want ik ben gewoon afgesloten. Hey. Welkom bij KPN... Wij helpen u graag, indien u wat bij ons heeft besteld... en u heeft een vraag daarover, toets 3. U maakte een ongeldige keuze of er is iets niet helemaal goed gegaan. Oh, u wordt doorverbonden met een van onze medewerkers. Goedemorgen, KPN. Hoe kan ik u helpen? Goedemorgen. Uh, ik bel over Van der Spek uit Wageningen. Waarom belt u namens mevrouw Van der Spek? Ja, zij is zo uh, overstuurd en in de war. en uh, verbijsterd over de gang van zaken. dat zij het zelf niet meer emotioneel aan kan. Oh jee, uh, even zien er. Het gaat om een verhuizing naar de Westerkade in Rotterdam. Dan staan daar haar klantgegevens onder. Ja. Dan pak ik die er even bij. Kijk, waar het dan om gaat. is dat internet en telefoon afgezegd moeten worden. en dat ja. e-mailbasis moet blijven bestaan. Ja. En vervolgens kan er niet meer gebeld worden. En niet meer internet. Het wordt gewoon een maand te vroeg ingevoerd. Ik zie inderdaad dat uh, mevrouw is afgesloten. Um, ze, ze heeft haar e-mail inmiddels terug, zie ik in de geschiedenis staan. Uh, alleen de, de internet is afgesloten. En de telefoon. Als, de telefoon ook. Die is afgesloten. Als ze hem alsnog zouden activeren dan zou die pas geactiveerd worden op het moment dat die eigenlijk afgesloten had moeten worden. Exact. Dus dat gaat niet meer lukken. De, de eerste vraag is eigenlijk, waarom heeft u dat gedaan? Uh, een, een collega heeft een fout gemaakt. En on, onze processen daar, die hebben gewoon hun, uh, hun looptijd nodig. Dus we hadden, dit, uh, we hadden dit, voor de beëindiging hadden we dit nog kunnen corrigeren... maar nu niet meer, omdat het abonnement nu gewoon niet meer bestaat... Dan nou gaat ze bellen, dan zegt Kaapje: Nou, we bellen u terug, we maken dat weer in orde. Ja, vervolgens gebeurt dat niet. Hoe komt dat dan? Um, even zien. Uh, dit, is een, uh, dit heeft een andere afdeling handmatig gedaan. Ja, ik, ik ga dit even uitzoeken voor u. Ogenblik geduld alsjeblieft. De wijziging is. Maar de abonnementsvorm is weer veranderd. Alleen de oude e-mailadressen zijn waarschijnlijk niet teruggezet. Wat betekent dat? dat die e-mailadressen e nog even handmatig aangemaakt moeten worden... of door mevrouw, of door u via mijn KPN, of, uh, of door mij uh, op dit moment. Die mensen snappen het niet meer, die bellen met KPN. Uh, KPN zegt, uh, we bellen terug om het u mee te delen. Er wordt nooit meer teruggebeld. Ik begrijp nu van u ja. dat er al weken en weken wel geë-maild had kunnen worden... als er, het go goed was doorgegeven. Er had geëmailed kunnen worden... Uh, op dit moment kan mevrouw die e-mailadressen weer aanmaken... Ja, de verhuizing is praktisch een feit, hè? Ja. Nou is mevrouw al 40 jaar abonnee, eerst bij de PTT, ja. dan bij de KPN, is 40 jaar klant. Gedraagt zich als een voorbeeldige klant, betaalt op tijd, niks op aan te merken. En dan krijg je na 40 jaar zo'n behandeling. Wat vindt u daarvan? Ik, uh, ik, ik vind dat dit niet op een nette manier is gegaan, maar er is een fout gemaakt... Meerdere fouten, denk ik. Ja, die had, uh, die had eerder afgevangen moeten worden. Alleen op, op dit moment zitten wij gewoon vast in de, in de procedure. Ik kan niet zorgen dat mevrouw morgen internet en telefonie heeft. Uh, ze heeft moeten bellen met een prepaid telefoon om nog contact überhaupt te hebben met de wereld. Ja. Uh, ze heeft tientjes en tientjes kosten gemaakt. Gaat u dat toch vergoeden? Bent u bereid uh, om de reëel gemaakte kosten te vergoeden? Dat, dat moet de afdeling klachten toezeggen. Dat gaat boven mijn bevoegdheid... Um, wat ik voor u kan doen is een, uh, is een klacht aanmaken. En dan gaan de collega's van de afdeling klachten contact met u opnemen. Ja. Alleen ik, ik mag u niet toezeggen wat zij wel en niet kunnen vergoeden. Mevrouw is onterecht. te vroeg afgesloten um, behoud e-mail. Dan is de, de klacht bij deze alsnog uh, ingediend. En dan, uh, dan hoort mevrouw met vijf à tien werkdagen de reactie van de afdeling klachten. Ja, oh, dan nou, een rare afloop. Als je veertig jaar zaken met elkaar doet, dat ze zo met je omgaan. Ja, ik heb het ook gezegd. Ik heb ook in die telefoon gezegd van, god, ik zit al veertig jaar bij jullie. En wat zeggen ze dan? Oh. Ja, mevrouw, dat is niet mijn afdeling. Of zo. Het is natuurlijk... Uh... Als je praat, als je belt, wat zijn uw, er uw ervaringen met die callcentra? Het is een beetje gemengd. Maar de, de, het, het, het, het, het, het, het totaal niet ingaan op het echte probleem... vind ik dus, uh, dat vind ik eigenlijk het cruciaalste. <lacht> dat ze je, als je overstuur aan de telefoon hangt... want dat deed ik dus, toch gewoon ophangen met... Uh, ja, nou ja, daar kunnen we niks aan doen. Ja, ja, nou, ja. Interesseerde het ze überhaupt? Niet wezenlijk, nee. Maar ik neem ook aan dat ze daar niet voor worden aangenomen. Maar ik, de, ik, de, ik denk dat dat gewoon een, een totaal probleem is van nu. Dat mensen niet echt bezig zijn met dingen die ze interesseren. KPN heeft inmiddels spijt betuigd. Het abonnement voor de laatste maand hoeft niet te worden betaald. En Margaret krijgt ook nog eens 75 euro voor de gemaakte onkosten. Probleem opgelost dus. De de Drie Oper, de Drie Stuivers Opera, daar heeft u vast wel eens van gehoord. De muziek van Koert Wijl en de teksten van Bertolt Brecht... worden nu in een nieuw jasje op het podium gebracht... door Sven Ratske en Claren McFadden. Onze muziekverslaggever Botte Jellema ging naar een try-out van hun voorstelling. En die luistert nu naar de naam Ich habe den drei Groschen Blues, ja, klopt. Ja, het is een ode aan Wijl en Brecht. Het is dus ook niet de traditionele Drie Stuivers Opera in zijn geheel... maar wel veel muziek uit dat stuk. En ik heb tot beginnen even een fragmentje meegenomen van... Het de uit de Drie stuivers opera. Oh, the shark baby has such teeth there And it shows them pearly white Just a jackknife has old Maggie Heath, baby. And it keeps it uh, out of sight Nee, je gaat ja. er vanzelf een beetje van zwingen. Ja, nou, dit is wel echt heel bekend. Mac the Knife, uh, Mackey Messa. Oh, dit, is. dit is de uitvoering van Bobby Darren uit 1959. Uh, Daar won hij toen ook een uh, Grammy Award mee. En zijn versie is daarna heel vaak gecoverd door Louis Armstrong, uh, Robbie Williams. En van Michael Boeblee tot uh, the Sting zelfs. En de Drie die is in de jaren twintig geschreven. En nu brengen cabaretier raske en sopraan en stemkunstenares Clara McFadden dus een ode aan Wil en Brecht. En ook zij beginnen hun show met Mac the Knife. Ja. Who's the Een nummer wat natuurlijk in, in 1921 22 werd Drijsen open, volgens mij opgevoerd. En toen werd dat, werd dat lied en ook andere liederen... echt een enorme hit in Berlijn en in Duitsland. Er werden ook kleine kroegen geopend, draaigroschen kroegjes, cafés, waar alleen maar die muziek werd gespeeld. En toen werd het stuk verboden. En toen is het ja, eigenlijk een soort van in de vergetelheid, denk ik, geraakt, omdat mensen het gewoon niet meer mochten opvoeren en zingen. En toen in de uh, jaren 50 is, uh, door natuurlijk ook dat kort Waal in Amerika was. En Lotte Lenja geëngageerd was om die muziek te brengen. En volgens mij heeft zij met Louis Armstrong of zo een plaat gemaakt. En daardoor kwam het weer... Hé, wat een gave muziek. De simpelheid van de melodie. Ik bedoel, als je het ziet, je denkt... Da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da... Dat zijn normaal niet genomen. Maar toch is iets... Iedereen kan het zingen, iedereen kan het fluisteren. Het is heel toegankelijk, Er is altijd iets in de muziek, een soort harmonische wending. Je denkt, oh, oh. Oh, waar gaat dit naartoe? En dat hmm. boeit mij dan. Of atonale dingen die plots... Dat je, dat, en soms kan ik gewoon mijn toon niet vinden. Of, of het gaat... Dus er zijn wel heel erg interessante dingen op het muzikaal gebied die ik heel spannend vind. En is dat courtoisie? Is dat court ja, court het? Ja. Ja, het is Dat is ja. Hij heeft zich natuurlijk heel erg laten beïnvloeden door de jazz die in die tijd ja, uh, heel sterk was. Dat voel je ook heel sterk. Mm -hmm. Maar ook door de hedendaagse beweging, wat er ook zich afspeelt om zich heen met klassieke componisten. Dat, dat, dingen wat hij met, met, met harmonieën, maar ook met ritmische dingen. Dat Het is gewoon niet recht op uh, theatermuziek of, of popmuziek of, of dit of dat. Of, uh, en je hebt hele interessante harmonie en kleuren. Mm -hmm. Dat spreekt me heel erg aan. Ja, botte Claren McFadden, een officiële opera-zangeres. En dan ook eens Sven Ratske, die nog niet zo heel erg lang geleden... de hoofdrol speelde in Cabaret, de musical. Dat is toch een bijzondere combinatie, die ja, twee? Ja, absoluut. Uh, Sven die zoekt vaker bijzondere samenwerkingen in zijn shows. En Claren kun je ook met recht een stemkunstenares noemen. Dus ze doet veel meer dan alleen dat opera zingen. En bovendien hebben ze Velofsky erbij als muzikant, dus het is wel absoluut uniek. Sven wilde al heel lang iets met die muziek van Kurt Weill doen. En toen hij Claren had ontmoet, wist hij dat hij dat samen met haar kon. Nou, het is, het is zo, zo dat wij elkaar in, de, in het Bimhuis tegen waren gekomen. En op een gegeven moment ging zij optreden en toen viel echt gewoon mijn mond open. En daarna ging ik optreden. En dat en vonden ze. Ja, en dat vond ze ook wel leuk. En toen hadden wij zoiets van, nou, met dat werk van Kort en Brecht wilde ik gewoon een keer iets doen als de tijd rijp was. En toen dacht ik, ja, dit is de perfecte combinatie. Omdat ik inderdaad niet alleen maar doodleuk een show neer wil zetten... maar inderdaad ook, wat Claire net beschreef... dat geraffineerde muzikale wat erin zit. Even na één momentje uit, uh, uit de voorstelling. Op een gegeven moment heb je een, uh, een duet samen met de van uh, Verlovski. the other prima donna here. Ja. Het is... Hoe ka kan dit? Het klinkt echt het was zo puur, alsof twee, die, die, twee stemmen, te puur, een soort echt pure stemmen, uh, elkaar gevonden hebben. Yeah. Dat hebben we toen in het bimhuis gedaan en dat was echt gewoon zo'n standing ovation moment. Omdat je inderdaad de, de echte stem hebt van, jezus, wat kan zijn nou? En, en inderdaad zo'n elektronisch apparaat, wat voor mensen ook uh, iets vreemds, iets freakachtigs ja, het, is. Het is ook een rare toon eigenlijk, ja, dat ding ja, produceert. Ja, en dat ging echt, dat ging, en toen kreeg ik echt de idee van, dit moet in die voorstelling. En dan is het voor mij daarna, ik weet dan ook niet meer wat ik dan nog moet gaan doen, want dan, dan, dat is zo uniek. We hebben heel lang gewerkt om hoe maak je zo'n toon af met en mij. Met een portamento. En de termine kan het allemaal doen. Vibrato, portamento. Dus we hadden het over, kan het iets meer vibrato, iets minder. Kan je, dus we kunnen echt als twee werken. Het, ziet er, het klinkt heel natuurlijk, het ziet er heel natuurlijk uit... maar jullie hebben er wel heel hard voor gewerkt... om yeah, het we zo oh te krijgen. God, yeah, Ja, We hebben heel hard om ja, nou, het gelachen. Ja, dat is heel knap gedaan door Velofsky op de Termin en Clara McFadden, een sopraanzangeres. Dat was echt wel een hoogtepunt van wat ik in die try-out heb gezien. Die show die straalt bovendien ook nog heel knap... die sfeer van de jaren twintig in Berlijn uit... Ja, ik heb een drie groschen blouse, Botten. Uh, ja, door Sven Radske en Claren McFadden. Wanneer is hij te zien? Ja, morgen in Nijmegen. Uh, de première is vrijdag in het Bimhuis in Amsterdam. En daarna toeren ze tot half april langs de Nederlandse theaters. Dankjewel, Botten Jellema. Um, vanavond, vanavond kunt u natuurlijk nog kijken naar de achtste finale van de Champions League. AC Milan-Arsenal. Vanaf kwart over acht op Nederland 3. Dat wordt een, uh, wordt een leuke pot, ik weet het zeker. Um, de Wilde Keuken is er ook met Wouter Klootwijk. En uh, vandaag praat hij over het bouillonblokje om vijf voor half negen op Nederland 2. En wilt u nog eens kijken naar Boardwalk Empire, die serie over de handel in alcohol tijdens de Amerikaanse drooglegging van de vorige eeuw? Dan kunt u terecht op Canvas om tien over half negen. Hij is al eerder uh, te zien geweest op de Nederlandse tv, maar in de herkansing nu dus bij, uh, bij de buren. Straks lunch met Frank Dumos. Ben je een fan van André van Duin? Oh. <laughs> um, dat ligt eraan in welke, welke context, oh, laat ik het zo is zeggen. Politiek correct woord <laughs> <op> <dit>. is. <laughs> Hier gaan we de, de oorlog niet meer winnen. Anne van Duin, er is een, in beeld en geluid een zending aangeweid. En die wordt vandaag geopend, wij zijn erbij. Uh, en de, mijn jongste zoon ook trouwens, dus erg grappig. Zijn snuffelstage loopt hij daar. We hebben het met. Uh, met Die kan twee... hem ook heel goed nadoen dan, denk ik, of niet? Ja, nou ja, nou ja beetje... maar hij, hij, moest, hij, nou, hij moest eerst leren wie André van Duin precies is. Oh, Oké. Okay. Uh, in ons mediaforum: Tom Verlint en Willem Schone, hoofddirecteur van Trouw, onder andere over een onderzoek uh, waaruit blijkt dat hoe meer nieuws uh, over de Europese Unie, hoe meer aandacht eraan, hoe minder waardering voor de EU. Wonderlijke oh. tegenstelling, ja. lijkt mij. Uh, straks dus in uh, lunch en daarna stand.nl met Frank Dimash. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Ik moet zeggen wat hij ervan vindt. Er zijn zoveel uitzichten van de PVV dat ik daar de hele dag mee bezig Dat is niet goed voor het imago van Nederland in het buitenland. niet alleen maar op Assad richten Het hele regime moet vermoord worden. Het enige wat ik gehoord heb, is dat het gaat om een verwaarde man die een bommelding heeft gedaan. De treinen rijden weer volgens de normale dienstregeling. Dan is het natuurlijk wel weer gedaan met het gratis kopje koffie, denk ik, hè? Ik denk het ook wel. Waarom toch Heerenveen? Ik had ergens uh, direct wel een goed gevoel bij. Het is helder dat alle blauwe voortkaas op dit moment uh, natuurlijk onderzocht worden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Niks aan de hand wat dit betreft. Zo so is het.